Dit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Zwitserland woedt sinds gistermiddag een grote bosbrand. Meerdere dorpen in het kanton Wallis zijn geëvacueerd. Hoe groot het getroffen gebied is, is nog onduidelijk. Volgens de brandweer is het vuur moeilijk onder controle te krijgen. Hulpdiensten verwachten nog dagen bezig te zijn.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 Vorig jaar oktober werd de Krimbrug voor het eerst aangevallen. Maandenlang reden er geen treinen en auto's. Ook nu is de schade groot. Reparatie gaat weken tot maanden duren. De Russische bezettingstroepen in het zuiden van Oekraïne... zijn deels afhankelijk van de bevoorrading over de Krimbrug. Al zegt Poetin dat de brug daar al maanden niet meer voor wordt gebruikt. Hij wil dat de beveiliging wordt opgevoerd... en zinspeelt verder op een vergeldingsaanval. De spoedeisende hulp van het Amsterdamse ziekenhuis VUMC gaat vanaf volgende week s'avonds en s nachts dicht. Volgens de omroep AT5 is er te weinig personeel om de afdeling dag en nacht open te houden. Patiënten moeten uitwijken naar het andere ziekenhuis in de stad, het AMC. In ziekenhuizen in Meppel en Zoetermeer zijn eerder ook dit soort maatregelen genomen. Het VUMC was al van plan om de spoedeisende afdeling volgend jaar helemaal te sluiten. Patiënten moeten dan altijd naar het AMC. En rond deze tijd beginnen de eerste wandelaars aan de Nijmeegse Vierdaagse. Ruim 43.000 mensen doen dit jaar mee, van wie 17.000 voor het eerst. Het wandelevenement duurt tot en met vrijdag. Vandaag lopen wandelaars door de Betuwe op de dag van Elst. Vorig jaar werd de Vierdaagse met een dag ingekort vanwege de hitte. Het weer, de dag begint met bewolking. Later is er in het noorden ook een bui mogelijk. Het wordt 21 tot 27 graden. Woensdag vanuit het noorden regen, maar tussendoor ook zon. Dan is het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht... No, I say hello. How do you do?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 Maar ook op de wereld, er is niemand zoals zij. Ik kan alleen maar dromen, dat Jim open is bij mij. Ga de wereld vromen, pizza met tonijn, zou de maffia vermoorden om bij jou te kunnen zijn.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 I'm a good to in the place to be. I'm <laughs> the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 Just leave. 9 is Zonzee.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 ...als bruisende badplaats. Ook in de zomer. Zee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 To you understand, understand the urge